In totaal zijn nu 421 vrachtwagens met noodhulp de Gazastrook binnengereden, zeggen Palestijnse hulporganisaties. De eerste oversteek sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël was op 21 oktober. Daarvoor blokkeerde Israël de Gazastrook volledig en vond ook Egypte de situatie te onveilig om de grens te openen voor noodhulp. Gisteravond staken nog 47 vrachtwagens de grens over. Het dodental door de aardbeving in Nepal gisteren is opgelopen tot 157. Ook zijn er tientallen gewonden. Veel huizen zijn ingestort. Reddingswerkers hebben moeite om het gebied te bereiken... en moeten vaak met blote handen op zoek naar slachtoffers. De beving met een kracht van 6,4 vond plaats in het noordwesten van Nepal... maar trillingen waren ook veel zuidelijker te voelen... tot in de Indiase hoofdstad New Delhi.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 ik vind jou leuk, hoe vind jij mij? Ik ben toch zo gelukkig met jou hier bij mij Met jou word ik oud, ik ging voor het zilver, maar het werd goud Oh ja, ik vind gek op jou, oh ja op jou Ik vind jou leuk, hoe vind jij mij? Dat zijn de eerste voeren die ik toen zei Ik vind jou leuk, hoe vind jij mij? Ik ben toch zo gelukkig, met jou hier niet bij mij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 Ik zou zeggen, ja, welkom hier bij Entertainer for You. En dat is allemaal tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Hey en uh, ja, we zijn er weer. We gaan weer lekker de muziek draaien. En uh, ja, dat doen we eventjes met Baila Baila en Tadjana. De zomers beginnen hier bij Entertain uh, Free Baila Baila en dat allemaal van Tatjana en wij gaan naar JJ Bouwers uit Haarlem. Kom schatje, kom schatje. was hij dan, J.J. Bauer en dat, ja, deze artiest uit Haarlem ja, en hij had het over kom schatje, kom, en wij gaan eventjes naar Amsterdam, en dat doen we met Pierre van Dam en jij hebt, nee, ja, jij hebt meer dan zoveel vrouwen wat hij daarmee bedoelt, ja dat kun je zelf wel invullen Gevonden, wat ik zocht Al heeft het mij ook vaak verdriet gebracht Was het geluk waar ik voor vocht Of had ik daarmee iets te veel verwacht Tot het moment ja dat ik jou zag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 De neef van Koos Albers natuurlijk en jij hebt meer dan zoveel vrouwen. Welkom bij Entertainment for You. Dit is het eerste uur en wij zijn er tot zeven uur. Wij gaan verder met Jannes en geef die traan maar aan mij. Entertainment for You in het hoofd, in het hart. Waar is jouw lach? Mijn zonne schijnt, ik ben je kwijt. Ik ben je kwijt. de dan geef die traan maar aan mij. En dat allemaal gezongen door Jonas. En wij gaan eventjes terug naar de jaren 80 met Blackstar en Georgie Davis. Entertainment for you in het hoofd in het hart. You quite driving in car makes <laughs> me feel free The drop of doubt in my mind Ignoring some red lights. Don't know what I find Depression of headlights The engine returns The technical repeats Don't have too much fun And now I know That I got an angel at Why you can see but whisper's just like this heard that this guardian angel is wise I'm pretty sure that it saved me once or twice Just a few moments miles on this wood of stones I can't help smiling, I'm so warm, My head grown weary, but I'll be fine My guardian angel almost went out of time The figures yeah. might be more than one. The it is befalling before it was gone. It's not a beacon Be careful, my son. Jan Hans de Mutten en hij had het over de Guardian Angel oftewel de, de, de Engelbewaarder hey, um, ja, we gaan nog eventjes uh, uh, lekker wat uh, muziek draaien en dan gaan we straks natuurlijk ook eventjes uh, bellen en wie we gaan bellen Ja, dat laat ik je dadelijk weten maar eerst even een nummer van Jeff van Vliet en weer samen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 Spijt. Ik in niet dat alles is verloren Hoe zou het zijn als ze hier nu zou staan? Komt alles dan goed zijn wij net als toen dan weer samen Is dit weer ons huis en loop je mijn deur niet voorbij. Is alles dan goed? Is alles vergeten?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 Ja, we gingen voor ons, ons met ons tweeën, ons leventje leek onbezorgd en mooi. Maar de liefde in het huis die is verdwenen, het is niets meer dan een lege gouden koop. Geweldige plaats, Jeff van Vliet hier bij, CFM Entertainment for You en dat allemaal met weer samen. Het geluid is je speakers uit. ZFM Zandvoort. uit, ZFM is Only the strong survive. GMT agents, of GMT de hoe je het zeggen wil. Everything is going wrong. Trouble life, trouble life, you better listen to me, get up off your knees, cause only the strong survive, and oh, only the strong survive. Survive GMT Jensen. En dat, uh, ja, de driekoppige... Ja, uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Groepje, eigenlijk, ja. Uh, uh, uh, en yeah, ja, daar gaan we... Uh, één R van gaan we dadelijk... Uh, zo dadelijk bellen natuurlijk. En dat is uh, Jana Luard. Uh, en, yeah, ja... Mike Petersen was daarin. En... Ja, Tino Martin natuurlijk. Hé, hey, um, wat gaan we doen? We gaan nog een plaatje draaien van... Uh, ja, Koos Joubert. Ja. Zandvoort, 106.9. En DAB Plus 6A. Als je dat maar weet. En mijn naam staat nog steeds op de deur. Ik weet, het is de maan. Maar zo loop ik door onze straat.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 Dagelijks leven ik nog steeds voor jou. Ik sta vlak voor je raam en vlijt de zag je na. Dan is het net of ik je stem ook Maar even laten lopen. Wat is er nog met ons gebeurd? Misschien vocht ik wel niet genoeg, Ik kreeg Het afval zo, ja, dat was hij dan. Cozy Alberts. En uh, ja, mijn naam staat nog steeds op de deur. En zo gaan we ook een plaatje draaien van uh, ja, een zanger. Ook uit Haarlem afkomstig. En ja, binnenkort hier uh, in de studio aanwezig. En.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 Je loog hem bedrog, ik laat je nu los en ga weer verder leven. Al wat je speelt, betekent mij, en nou weet ik waar zij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 ...was enkel schijn... ...alsof je niet zommer gaat. Al wat je deed... ...deet me ...jouw blik was enkel schijn... ...alsof je niet zommer gaat. Zo, dat was hij dan... ...deze uh, Haarlemse zanger ...Bernardo en je loog... ...en bedroog binnenkort hier in de studio... ...van ZFM Artisten.nl ...en uh, daar kun je ook... ...je verzoekjes plaatsen. Hé, hey, ehm... Um, we gaan naar de uh, ja, ja, nee, We gaan nog één plaatje doen en dan, uh, gaan, we, ja, dan gaan we gewoon even lekker uh, uh, bellen. En dat doen wij met. Uh, kijk hoor, Michael Reins. Ja, ik moest eventjes, uh, eventjes kijken. En uh, jou blijf ik kussen. Gelijk blijf ik voor jou. Het ja, kan. je sprekers Zandvoort. je. Jou, jou, jou blijf je kussen Van jouw lippen krijg ik nooit genoeg Jij moet mijn brandje blussen En ondertussen blijf ik je kussen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 Te raken. En er was sowieso geen weg meer terug Nu is de tijd dat ik probeer Met zonde lakens Ze maakt me gek wanneer ze mij weer kust Jou, jou, jou blijf je kussen Van jouw lippen krijg ik nooit genoeg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 Hey, dat was hij dan. Uh, ja, Michael Reins en jou blijven kussen. En uh, ja, even wachten hoor. We gaan eventjes uh, inzetten. Ja, waarom? En dat allemaal van Frans-Duits. It's eaten Zoals is dan, Frans En uh, deze cover natuurlijk van de Corrie Konings is uit. En waarom? Uh, waarom weet ik ook niet. Hey en uh, ja, als je zit te eten, eet, eet smakelijk. Zo, en aan de telefoon hebben we, uh, ja, niemand minder dan Janna. Janna Loert. Een hele goede uh, middag, hè. Goedemiddag nog nog, nog, nog. nog wel. Kortie ja, is Ja, we, we storen jou uh, tijdens het eten. Nee, we stoorden je nooit. Hé, maar uh, ja. Jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Top. In jouw ogen. En nou, uh, nou zing jij natuurlijk uh, ja, voornamelijk ook uh, wel Engelstalig en Spaansstalig. En... Ga zo maar door. Ja. En Waarom uh, deze Nederlandse uh, versie... Nou, er werd al een tijdje een beetje aan me gevraagd... Ja, wanneer kom ik in mijn een plaat uit? En uh, altijd gezegd van, ja, dan moet ik het wel voelen... dan moet ik wel een beetje kloppen in mijn schaartje. Ja. Dus we hebben al denk ik vier keer, vijf keer dat opgenomen... en dan, dan voel ik het gewoon niet. Dan dacht ik, nee, wordt hem niet. En, uh, het, en dit is gewoon per toeval uh, gekomen. Ik uh, kwam Bram Koning tegen... en die had het nummer gemaakt van Samantha Steenwijk... in een programma. Ja. En toen belde ik Samantha op, ik zei, heel man, dat nummer wat je niet genomen, vind je goed als ik die van je pak, ga ik er wat mee proberen. Toen dus, nou, zei, ja, goed, zijn. ze. Toen zei ik tegen Bram, wil ik wel wat doen, maar wil ik wel een eigen jasje, een eigen draaier geven, een eigen sound creëren. Ja, ja. Tenminste, proberen. Dus ik heb toen uh, de gitaristen opgetrommeld, de gypsies, en uh, toen zijn mijn studio gebruikt en toen kwam dit eigenlijk eruit, een beetje een demo. En toen was Bram gelijk, uh, ja, leuk man, dit moeten we gaan uitbrengen. Ja. ja. En dat is iets wat ik zelf ook voel, want de jongens ook voelen gewoon het sfeertje een beetje eigenlijk. Ja, het enthousiasme, zeg maar, wat, wat uh, ja, van afspalt eigenlijk, want ook de videoclip. Ja, klopt. Ja, dat is ook uh, natuurlijk, uh, ja, hoe zeg je dat, gypsy? Gypsy-achtig, ja. hè? Ja, gypsy, gypsy-sound. Ja, ja. Hey, en uh, ben, je, ben je van plan om, uh, om, om nog meer dit soort uh, taferelen uit te brengen? Nou, we hebben vorige week toevallig uh, weer een nummer geschreven, nou, we, maar nu echt met z'n allen geschreven. Ja. En ik moet je zeggen, dat wordt ook een beuker van het paard. En uh, misschien nog wel beter ook, dat mag ik niet nog zeggen. Dat de... <laughs> maar ik ben al gewoon een op uit ik zeg wat ik denk. Ja, ja, gelijk en, heb je. Uh, ja, en deze, dus, ja, we, we gaan die laturen, we gaan, we, we gaan wel echt een, uh, een paar goede beukers brengen. Ja, want ik heb toevallig net ook een uh, oud nummer gedraaid, JMT Gens. Samen met uh, Mike Petersen en Tino uh, Martin. Ja ja dat uh, bestaat er bestaat dat nog eigenlijk nee wij hebben dat drie jaar gedaan en uh, zelfs Rila's ook had, de Ria's ook gehad de concert in het Theater, het paard een groot concert gedaan zijn ja, leuk ja. en uh, zelfs in de show hadden wij natuurlijk uh, ieder zijn eigen stijl ja. nou, ik deed Engels Spaans mijn Chris deed Nederlands sol Engels sol nee toen Engels sol eigenlijk en Tino Martin deed dan een taalige volksmuziek weet je de, de, de basato kant op ja en uh, ja, die, die, die, die, dat zo zijn we ook inge hebben ingestaan. En iedere kant, uh, die gaat zijn richting op. Ja, want ik, ik vond het een geweldig nummer natuurlijk. Only the Strongest the Five. Ja. Uh, ja. Ja, dat was gewoon echt een echte knal, hè. Een binnenkomer. Ja, ja dat de... was zeker. Jammer jammer. Sorry? Dat was ook de liedsong van onze Rila zo. Ja. Ja, uh, ja, klopt inderdaad. Ja, die staat ook uh, volgens mij op uh, YouTube, hè? Ja, klopt. klopt. Oké. Okay. Dus ja, als mensen nieuwsgierig zijn, eventjes kijken. JM, JMG Gent. J J J J ja. Samen, Mike en Tino. Oké. Okay. In ieder geval, eh, als ze naar de... Eh... ...naar jou op zoek gaan, dan komen ze daar ook terecht, denk ik. Ja, ik heb Ja. we alles op ja. Van Dat Ja, nee, <laughs> dat is blijvend. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, je, zit dus, je bent dus rond de tafel gegaan, je komt met een nieuwe single uit. En wanneer gaat jij ongeveer uitkomen, zei je? Uh, de volgende? Ja? De, ja, maar, de, de, de, de, ik zou het echt niet weten. Het kan in februari zijn, het kan in maart zijn. Ah, Oké, okay. ik, ik ga het niet weten, maar voorlopig moeten we moet ze het even hiermee doen. Ja, we gaan in ieder geval vanuit het voorjaar. Ja, sowieso. Hey, ja, maar dit, dit, dit, ja, ik heb net even gekeken, maar uh, hij loopt best goed, moet ik zeggen. In jouw ja, ogen? Voor, voor de eerste keer hè, dat ik het ja. uh, uitbreng. En, uh, ik ben een totaal onbekende in het uh, nieuwe Nederlandstalige. Uh, ja, ja, in, in dit genre inderdaad wel. Ja. Dus, uh, maar daarom dus, zeg ik, ja, je doet natuurlijk Engels en uh, Spaanstalige nummers. En uh, ja. Ah, mensen moeten maar gewoon eens eventjes uh, gaan, gaan googlen op, uh, op jouw naam. En. Uh, ja. Dan zeker. komt dat helemaal goed. Er komt er, komt er van alles tevoorschijn. Daarom, daarom. Hey, uh, sta je nog ergens op, uh, op podia's waar uh, mensen nog kaarten voor kunnen krijgen? Of, uh... Uh, 14 februari geef ik een vaartijdsconcert. Ja. En. Uh... In juli geef ik een, uh, een groot concert ook in een uh, theater. Ah, oké. Okay. Dus we gaan natuurlijk op de website volgen, dus uh, we zijn nog niet meer naar buiten gekomen. En de website is? Uh, chanaluart.nl. Oké. Okay. Ja, e en gewoon mijn naam eigenlijk. Ja, en, en je bent ook nog te, uh, te volgen op de social media's, uh, zoals ja, Facebook, Instagram, uh, ja. Instagram inderdaad. Ja, absoluut. Ah, oké, okay. en dan gewoon onder je eigen naam ook, hè? Ja, ah, okay. als mijn naam Google komt van alles voorschijn. Oké, okay, Shanna. Hey, uh, ik zou zeggen, ik ga je niet langer ophouden, want je eten staat oh, te nee. worden. <laughs> ik kan wel <me> opmissen, hoor. <laughs> ja, dat ja, is zonde. Hey, maar uh, ja, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem inzetten. Ga ik doen. Nou, uh, Beste luisteraars, veel luisteren met mijn nieuwe single, Shanna Lord In Jouw Ogen. Hey Shanna, ik zou zeggen, een heel goed uh, weekend. Jij ook. En uh, eet ze. Ja, bedankt. Hé, hey, dankjewel, hè. hoi. Hoi. Hoi. Ontdek jouw leven stap voor stap Probeer te lachen elke dag Als in een lied Met af en toe verdriet Wie zal het weten hoe het gaat Straks ben je weg, vroeg of laat Maar je bent nooit Nooit alleen In jouw ogen Zal de zon voor altijd schijnen Jij zal stralen Leef en wees niet bang Niemand zal je mooie lach Maak fouten als iedereen. Zoek fijne mensen om je heen. En heb je pijn? Zal ik er zijn. Het leven heeft nog zoveel kleuren. En er gaat nog veel gebeuren. En is het nacht? Zoek naar de maan. In jouw ogen zal de zon voor altijd schijnen. Jij zal stralen. Leef. En wees niet bang. Niemand zal je mooie lach Leef en wees niet bang, niemand zal je mooie lach laten. Dat was hij dan. En Jana en Luard En ja, in jouw ogen. Hé, hey, um, ja, we, we gaan nog uh, twee plaatjes draaien denk ik voor het nieuws van zes uur. En we beginnen met uh, Sorry, het spijt me. En dat allemaal van Johan Kettenberg. Nou, en onlangs was hij hier nog in de studio aanwezig natuurlijk. Voor zijn nieuwe single. En mens maakt soms fouten.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 Ik ben er Maak. Maar je toont pas je sterke als je je zwaar te toon En ben je fout geweest, geef dat aan op toe Zeg oprecht gewoon eens spijt me voor domme dingen En dat allemaal hier bij ZFM Entertainers. Voor jou vanaf de tolweg 10 En dat allemaal op die 106.9. En DHB 6A. En ja, ik ga even een klein stukje draaien... van uh, een internationale artiest... die binnenkort hier in de studio aanwezig is. En dat is Michael Anthony Austin. En uh, ja, hij heeft een, een nieuwe single... en Time to get it right. En blijf erbij, hè. Zo direct in twee uur... Uh, drie op het bedrijf aflet, hij, en hij... Uh, we gaan nog iemand bellen en ja, nog heel leuke muziek. Time to get it right.